Bert met het NOS-journaal. Zeven Britse parlementariërs stappen uit de Labour-partij... van oppositieleider Jeremy Corbyn. De zeven zeggen dat ze zich schamen voor de brexit-koers van Corbyn... en voor de uitingen van antisemitisme in hun partij. Ze stellen dat Corbyn heeft gefaald bij het bestrijden van de haat tegen Joden. In de verklaring staat verder dat Labour is gekaapt door uiterst links... en dat pesterijen, intimidatie en hypocrisie de partij hebben verziekt. De zeven gaan in het lagerhuis verder als zelfstandige groep. Freelance-journalist Gerbert van der A. zegt Marokko te zijn uitgezet... omdat hij werkte aan artikelen over migratie en de protesten in het rifgebied. Van der A. schrijft onder meer voor NRC en Weekblad Elsevier. Hij is momenteel in de Spaanse enclave Melilla en werd vrijdag Marokko uitgezet. Van der A. werkte zonder persaccreditatie in Marokko... omdat je die als buitenlandse journalist niet kunt krijgen. Eerder was dat nooit een probleem. In de geschiedenisles moet meer aandacht komen voor internationale geschiedenis. Daarvoor pleit de vakvereniging van geschiedenisleraren. Op die manier staan Nederlandse ontwikkelingen in breder perspectief... en kunnen leerlingen met een migratieachtergrond zich ook vinden in het onderwijs, zegt de vakvereniging. In de praktijk zou zo'n nieuwe aanpak volgens de docenten inhouden... dat er naast aandacht voor Willem van Oranje bijvoorbeeld ook aandacht is voor Atatürk... de grondlegger van de Turkse Republiek. Een Spaans marineschip heeft gisteren geprobeerd commerciële schepen die voor anker lagen voor Gibraltar weg te sturen. Gibraltar valt al 300 jaar onder Brits gezag, maar Spanje wil het Schiereiland eigenlijk terug hebben. De Spanjaarden zeggen dat de schepen zich gisteren in Spaanse territoriale wateren bevonden. Door de naderende brexit zijn de verhoudingen tussen Spanje en het Verenigd Koninkrijk op scherp gezet. Het weer vrij zonnig, later vanmiddag meer bewolking. Het is 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM Luncht. Ja, ja, ZFM we Luncht zijn weer terug. Hè. We gaan uh, iets doen. We gaan even een wens van iemand in vervulling laten gaan. Uh, Dolly, vertel jij even wat er wat, wat, wat precies aan de hand is. Jij weet het beter dan ik. Ja. ja. ja. Uh, we gaan op verzoek van Jan Knotter een nummer draaien... Ter nagedachtenis aan Nel Knotter. En het is een nummer van Jaap Dekker. En dat draaien we omdat ze gek was op Jazz Behind the Beach. Oeh. Dus uh, daar komt hij ter nagedachtenis aan Nel. Het natuurlijk allemaal de gezongen versie van Fats Domino. Het komt ook van een album waarin Jaap Dekker een tribute deed aan Fats Domino door een heleboel van zijn hits, maar dan instrumentaal te vertolken. En eh, dat was natuurlijk vakwerk. Werkwaardig is dat je van als je dus bijvoorbeeld op de bekende streaming audio eh, diensten kijkt, dat er nergens wat te vinden is van Jaap. Hè? Moet echt maar YouTube. En dan, dan, dan, daar staat hij dan wel weer op. Ja. Maar voor de rest, eh, op, op die andere audio eh, toestanden... Daar, ...daar is hij niet te vinden. Ik heb nou. maar rot gezocht gisteravond. Is toch ook wat? Hé? Is toch ook wat? Ja, dan moet die man eens wat aan doen. Dekker. Eh, ja. Kom wat doe er eens wat aan. <laughs> Potfee. Oh, wacht even. Ik zou helemaal niet hebben. Zo, die moet ik hebben. Zo. Want we gaan nog eventjes Artiest. naar... de. Eh, in het licht. Hele beroemde man in Nederland. Kareltje Verbrugge. <middels> Kareltje Verbrugge. Ja hoor, hier is hij. Willy Albert. Marina, Marina, Marina. Che va mille allora quando liet ditti che la Let it. Verbrugge, zo heette hij officieel. Hij was ook familie van, uh, van... die andere grote zanger uit Amsterdam. Uh, um, oh God, dan weet ik zijn naam niet meer. Uh, ja, Johnny Jordaan, maar ik weet niet meer zijn echte, zijn echte naam. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Uh, William Bertie werd geboren in Amsterdam. Dat is duidelijk. Op 14 oktober 1926. En uh, hij overleed... helaas ook weer... behoorlijk vroeg eigenlijk. Op 18 februari 1985... Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan. En, eh, daarnaast trad hij op als acteur en televisiepresentator. Beroemd werden natuurlijk zijn programma's met Willeke samen op zaterdagavond. Eh, hij werd vooral in het begin heel erg beroemd door zijn eh, Italiaanse liedjes. En eh, vandaar dat ik die ook draaide, want dat vind ik wel zijn leukste kant eigenlijk. Eh, maar hij zong later ook opera... en hij zong ook later natuurlijk het levenslied... het Jordanese lied. We kennen bijvoorbeeld van hem ook de dievenwagen... de glimlach van een kind. Eh, noem het allemaal maar op. Dat kennen we natuurlijk ook allemaal. Eh, en tussen hebben we een beller... als ik het goed hoor. En eh, ja, nou, Willy Alberti dus. En eh, ja... Ik ga even naar mijn eh, sidekick kijken... Heftig te bellen. Wij zijn in afwachting van een interview. Is het hem? Zo, dat was het muziekje. En intussen hebben wij iemand aan de telefoon... en geef ik de microfoon aan Dolly. Dankjewel, Ruud. Als het allemaal goed is gegaan op technisch gebied... Woehoe, uh, ja, dan leuk. heb ik aan de telefoon Jeroen van Hussel van En hij is directeur uh, van Sportviver. Klopt dat, Jeroen? Jazeker, dat klopt. Hallo, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Want uh, Jeroen, jij hebt heel mooi nieuws hè, voor de Zandvoortse kinderen. Dat klopt. Het is vakantietijd en ja. we organiseren aanstaande woensdag de eerste Sport Adventure Dag. Kijk eens aan. En hoe gaat dat eruit zien, Jeroen? Nou, we hebben voor alle kinderen van de leeftijd van 2 tot 10 jaar organiseren ja. we alle activiteiten. Ja. En we starten aanstaande woensdag met de 2- tot 4-jarigen. Ja. Daar gaan we leuke sport- en spelactiviteiten mee spelen. Ja. En daarna komen de kinderen van 4 tot 6 aan de beurt. Dan gaan ja. we levend kwartetten in de duinen. Oh jee, <laughs> wat leuk. <laughs> en als laatste hebben we de Laser Game Outdoor in de duinen. Ja. En dat is voor de kinderen die uh, vanaf 7 jaar, tot 10 jaar. En alle de kinderen de, uit, uh, uit, uit Zandvoort mogen daaraan meedoen? Alle kinderen uit Zandvoort zijn welkom. Ja. Ze mogen een vriendje vriendinnetje uitnodigen... om lekker te spelen in de duinen. Ja. En, en zijn daar ook kosten aan verbonden, Jeroen? Ja, we hebben de kosten zo laag mogelijk willen houden... Ja. om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en ouders. Ja. Um, voor de 2 tot 4-jarigen vragen we een bijdrage van 2,50 euro. Ja. Voor de 4 tot 6-jarigen 5 euro. Ja. En van 12 tot half 2 voor het lasergamer 9 euro. Oké. Okay. En, en hoe kunnen kinderen zich aanmelden hiervoor... Nou, ouders en kinderen kunnen zich aanmelden tot vandaag... Ja? via het e-mailadres Kun je dat nog één keer herhalen? Want dat is een hele rits, hè? Oké, okay, alle kinderen kunnen zich opgeven tot het eind van de middag... Ja? door een e-mail te sturen naar sportbezo Oké, okay, oké, okay, dat is duidelijk. En um, je had ook nog een leuke verrassing voor onze luisteraars, oh. toch? Uh, we mogen onder de luisteraars twee uh, kaartjes uh, verloten. Voor dat de is mooi. Voor het programma, naar keuze. Dat is hartstikke leuk, zeg. Ik ga dat straks uh, op uh, onze Facebook-site zetten van Zandvoort Luncht. En uh, gaan we de prijs verloten onder de mensen die, die reageren? Ja, oké. Okay. Dus als, uh, als u als luisteraar het, uh, reageert op dat Facebookbericht... dan wordt er aan het eind van de dag uh, een, een prijswinnaar uh, geloot. En die kan dan via het e-mailadres contact opnemen. Mag ik hem nog één keer? Want ik heb geprobeerd het mee te typen... maar dat, dat heb ik niet gered. <laughs> Sport BSO, hè? Sport BSO, de duinclub. BSO, de duinclub, ja sportviever.nl. Sportfever.nl Oké, oh, okay. dan heb ik en hem erop. We zien deze Sport accenture op Duinkjesveldweg nummer ja. 5. Ja. Dat is bij het oude clubhuis van ZTS. Van de, is dat de Zandvoortse tennisclub? Of? Ja, de Zandvoortse tennisclub. Die zit achter, achter de Corvus Sporthal ja, de zeg maar. Ja. Dus daar, daar gaan jullie gezellig woensdag met de kids van alles organiseren, van alles doen? Ja, de kinderen zijn een kwartier voor aanvang aanwezig. Ja. En we gaan samen in het clubhuis. Nou, helemaal mooi. En uh, is daar ook nog informatie over te vinden op, uh, op het internet? Ja, zeker op onze eigen website. Ja? Daar staat het een en ander. Ja. Maar ook via de Facebookpagina van uh, de Zandvoortse Courant. Oké, okay. Goed. Dus dat, uh, via die link kunnen de mensen ook doorlinken naar jullie toe. En het heeft ook afgelopen donderdag gestaan in het Zandvoortse krant. Oké, okay, dus het is ook na te lezen in het, in het krantje. Nou, ja. prima. Helemaal duidelijk. Jeroen, ik, ik wens je een ontzettende fijne dag. Ik, ik hoop dat er heel veel respons gaat komen. Want het is toch een leuke bezigheid voor de kinderen... en een leuke onderbreking van hun vakantie. Hè? Absoluut. Ja, en sporten is natuurlijk gezond. Ja toch? Lekker Sorry, bezig dat. zijn. Oké, okay, Jeroen, we gaan uh, nog contact hebben over de mensen die uh, de kaartjes uh, gaan winnen vandaag. Mm -hmm. Of ik zal vragen of zij met jou contact op kunnen nemen, dat kan ook natuurlijk. Bedankt in ieder geval. <laughs> en ook dat via die adres uh, doen. Ja, zo is het. Ja, ja, ik heb hem hier staan. Ontzettend bedankt voor je bijdrage, Jeroen. En heel veel succes met deze leuke dag. <laughs> Dankjewel, graag gedaan. Oké, okay, dag Jeroen. met uh, zijn little genie. En weet je wat zo leuk is? We hebben nog artiesten in het licht. Hè? En weet je wat nou zo leuk is? Hè? Dat, dat, ik pak altijd zo'n beetje de bekende jongens eruit. Want dan lees ik namen die ik nooit ken. Ik niet dat zeg me niks. Ik, ik lees dat nooit verder. Maar dan komt Dolly. <lacht> en die hebt dan al die namen wel, weet je wel. En dat is zo leuk. Je hebt dan vaak wat onbekendere grootheden, zeg maar. maar. Dat vind ik wel een leuk contrast eigenlijk. Ja, maar die zijn ook wel eens jarig. Hoor. Ja, ja, maar dat, dat, dat houden we gewoon zo. Ja, ja, Oké, okay, ja, ja. wie ja. heb je nu? Ik heb nu Casebo, uh, uh, Dat is een Italiaanse artiest. Ja. En uh, Stix met uh, Babe. Nou, laat horen. Yes. Artiest in het licht. en achteraf dan denk ik van ja oh ja dat ken ik wel natuurlijk dat ken ik dat ik weet alleen niet, het liedje ken ik natuurlijk wel maar dat is natuurlijk muziek uit de tijd en ja dat ik er niet meer zo intensief mee bezig was eigenlijk gewoon is dat jaren zo? jaren ja. tachtig en zo dan. Ja. ik heb niks met de jaren tachtig sorry ja. En dan wordt Rob Harms weer kwaad op me natuurlijk. Maar dat nee, maakt mooi. Ik denk dat hij blij is. Want een, uh, als jij niks met de jaren tachtig heeft... Dat, dat is dan mooi voor hem. Want, ja. want Rob heeft heel veel met de jaren tachtig. Ja, he? Ik heb er helemaal niks mee. Ja, kan toch? Maar dat kan gewoon. Ja, uitzonderingen ja. dagen later natuurlijk zijn Zo best wel Zo heb ik niks met het jaar nul eigenlijk. Nee. Ja, nee, nee. Ja. ik ook niet. <laughs> <laughs> <laughs> heb je toen al muziek gemaakt dan. Oehoe. Ja, tuurlijk. Oh, tuurlijk. Nou, Oké. Okay. Uh, Osana, ja. Hè? Hosanna. Ja, oh ja. Hosanna, he. En oh ja. alle kerstliedjes. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En Jezus. Allemaal Red. uit het jaar nul. <laughs> ja, Jezus. <laughs> oh. Nou, oké. Zullen we het nieuws ja. maar gaan doen? Want, uh, ja, laten we het gaan uh, doen. Uh, uh, gaan we straks het tweede liedje. <laughs> het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, en dan ga ik nog een keer vertellen dat uh, een beschonken automobilist zondagnacht op de Kostverlorenstraat tegen een boom aan is gereden. De mannelijke bestuurder kon rond kwart voor één de bocht niet meer halen en hij is aangehouden. En de auto liep dermate flinke schade op dat hij weggesleept moest worden. Gelukkig raakte geen van de twee inzittenden gewond. Dan zondagochtend werd rond half elf uh, werden de hulpdiensten gealarmeerd... voor een bij een hectometerpaal op het natuurel strand aangetroffen explosief... Ah, was het, dat was het niet, ja. De politie woordvoerder meldde echter al vrij snel dat het om een roestige gasfles ging. Dus alle commotie was gelukkig voor niets... en de explosieve opruimingsdienst kon lekker de zondag thuis doorbrengen verder. Dan heeft er in een woning aan de Marnix van Sint-Al de in de nacht van donderdag op vrijdag een brand gewoed. Rond half twee s'nachts werd de brand door de bewoners ontdekt. Een vergeten pannetje op het vuur bleek de oorzaak. De bewoners, hun moeder en haar zoon, konden gelukkig zichzelf in veiligheid brengen. En bij aankomst van de hulpdiensten stond de woning vol rook. De politie heeft de vlammen proberen te blussen met vijf poederblussers uit de dienstvoertuigen. En de brandweer heeft het vuur definitief gedoofd. De woning werd gecontroleerd en daarbij werd nog een kat in veiligheid gebracht. Moeder en zoon zijn door ambulancepersoneel nagekeken op onder andere rookinhalatie. Maar de twee hoefden niet naar het ziekenhuis. Met name de keuken liep flinke schade op en de bewoners hebben de nacht elders door moeten brengen. Bij een woning aan de Paul Kruggenstraat in Haarlem Noord is vrijdagavond een henneplantage ontdekt. De plantjes kwamen aan het licht door een brand in het huis. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle, maar ontdekte tijdens het blussen de, de hennepplanten. De hele woning was omgebouwd tot een hennepkwekerij met in totaal zo'n 120 planten. De politie heeft één aanhouding verricht. De plantage werd na de bluswerkzaamheden ontmanteld door een gespecialiseerd bedrijf. Maar toen de politie daarna bezig was met foto's maken, brak er opnieuw brand uit. De brandweer moest dus terugkomen om de brand te blussen. De stroomtoevoer naar de woning is door Liander afgesloten. En het bedrijf kwam erachter dat er sprake was van diefstal van stroom. Dan een laatste bericht. Uh, gister, uh, zondagavond, oh ja dat is gisteravond, is er een auto in Haarlem te water uh, geraakt aan de Brouwersvaart. De te hulp geschoten politie zag alleen de koplampen van de auto branden. Agenten in burger en uniform sprongen in het water om de inzittenden te zoeken... maar ze vonden niemand, net als de brandweerduikers die wat later ter plekke waren. Ook het traumateam uit Amsterdam werd gealarmeerd... omdat gevreesd werd dat de personen in de auto hadden gezeten. De auto die al naar de Raaksbrug was gedreven bleek een tiental meter eerder langs de Brouwersvaart te water zijn geraakt. Agenten ontdekten later dat in de buurt van een bootje... natte sporen op straat waren te zien. Dus vermoedelijk is de bestuurder van de auto zelf eruit geklommen... en naar het bootje gezwommen... en via het bootje is hij op de kant geklommen en er vandoor gegaan. Brandweerduikers hebben ook in de buurt van het bootje onder water gezocht... naar mogelijke slachtoffers, maar ook daar werd niemand aangetroffen... De auto kon pas laat in de nacht uit het water gehaald worden omdat duikers elders uit het land moesten komen om de auto te bergen. Door het incident was de Raaksbrug lange tijd grotendeels afgesloten voor het verkeer. En dan was dit voor vandaag het regionale nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het zal u vast niet ontgaan zijn... maar het is vandaag weer prachtig lenteweer met aanvankelijk veel zon. Vanmiddag neemt vanuit het westen geleidelijk de bewolking toe... maar het blijft droog. De temperatuur stijgt naar 12 graden en er waait een zwakke tot matige zuid- tot zuidwestenwind. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt... en een gebied met lichte regen trekt over de regio. De temperatuur gaat dalen naar een graad of zes. Morgen blijft het weer droog met een mix van wolken... en af en toe zonneschijn. De zuidwestenwind waait zwak tot matige... en de temperatuur is met maximaal 10 graden iets lager dan vandaag... Tot zover het weerbericht volgens Weerman Rico Schreuder. And patched your hoes You asked for silver and I gave you gold. Scat yeah. skunk, yeah. you done brought me down. You said you loved me and to trust in you, I stayed home the whole. you done brought me down when we first met you were sweet and kind gave up my friends loving you was divine summer came around you lost all your class you jumped out of the bath and showed me oh yes yes yes i just wonder Done raw. Wat was dat? Dat was uh, Sketskank van uh, Maria Muldauer. Oké. Okay. Ja. Gezellig. Leuk, hè? Ja, ontzettend ja. leuk. Ja, heel leuk. Ja. Hé, hey, we doen nog een artiestje in het licht, hè? we hebben nog een ja, goed van je. Zeker, ja zeker. En uh, daarna het recept. Ja, ja nou, is leuk. goed. Daar komt de tweede artiest in het licht uh, Nou, laat ze maar hoor. iets aan. Nou, komt Janor. hoor. Ja, hoor. Ja. Artiest in het licht. I know the feeling we're trying to forget. If only for a while. Cause I'll be. Lonely. En daar zit een meneer in die jarig is waarschijnlijk... want anders had je het niet meer draai. Ja, zeker. Dat is uh, Steve Phillips. En, ja. uh, nee, godverdorie. Ik heb de verkeerde weggeklikt. Oh. hè? verdikke me. Nou ben ik zijn naam kwijt, hè. De, ah. de, de, de, de, de Doe, de... Oh, wat erg. Nou ja, in ieder geval de, de schrijver van dit nummer. En uh, de zanger. Oké. Okay. Die ook verantwoordelijk was voor een heleboel andere hits... van de uh, Stix. Okay. Die is uh, jarig vandaag. En voor, uh, voor het regionale nieuws hadden we een nummer... dat uh, werd gezongen en is gemaakt door Gazebo. En dat is de artiestenaam van uh, Paul Mazzolini. Ah, en, uh, ja ja Ja, die is geboren in Beirut op 18 februari 1960. En uh, hij heeft een Italiaanse vader, vandaar zijn Italiaanse achternaam... en een Amerikaanse moeder... En de eerste hit die jij scoorde, dat was in 1982, wat jij al zei, hè, de jaren 80. En dat nummer heette I Like Chopin. Dat is het ja. nummer waar we naar geluisterd hebben. Oké, okay, nou ja. hartstikke mooi. Weet je wat we gaan doen? We gaan eten. Want, Lijkt me uh, lekker, ja, ja, want ik ja. heb iets heel lekkers klaar staan ja, uh, ja. in de oven. Ook uh, Italiaans, hè? Ook Italiaans, ja, heel toepasselijk. Ja, ja, ja, ja. ja. We zitten een beetje in de, in de Italianen vandaag. We willen die al die. Ja, ja, ja. In ja. die gazebo. kartel. Ja. Zonnetje erbij. Zonnetje ja. erbij. Nou, nou maar, uh, hoeveel Italiaanser wil je het hebben? Nou, dat is wel even ja. lekker natuurlijk. Ja. Ja. Ja. ja. Ik zou zeggen, pakken die papieren en ja, de pottelode. Even wachten tot het Diane's geweest oh, is. Oké, okay, maar het is Pak pas de papieren en de poteloden. Ja, oké. Okay. Jij schrijft ah, ja. alles op. Ja, wij schrijven alles op. Daar komt ze hoor. Let op.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 En zijn er nou maar beginnen, hè? Ja, ik ga beginnen nou met die leesje, hè? Prego. Je kan hem domani maken, hè, die ja, morgen? Ja, morgen. Ja, we gaan nou. eten de lasagne met de broccoli en de kaasje. Het is uh, recepten voor de twee tot drie personen... en moeten ongeveer vijftig minuten rekenen voor uh, te maken. Shut up maar je Ja, <laughs> Had toch die koppen. Goed, uh, we gaan eens even kijken welke ingrediënten we op de boodschappenlijst moeten plaatsen. Ten eerste hebben we nodig één pak lasagnebladen. Een struik broccoli die u in roosjes moet snijden. één rode ui die u moet gaan snipperen. 150 gram hamreepjes. Een stukje Danish Blue en dat gaat u verkruimelen. Een pakje kookroom van ongeveer zo'n 200 milliliter. Eén teentje fijngehakte knoflook. 150 gram geraspte kaas. En wat olijfolie. Nou, wat gaan we allemaal met die ingrediënten doen? U gaat de broccolieroosjes ongeveer 10 minuten koken. Intussen gaat u de oven voorverwarmen op 200 graden... en een ovenschaal mag u invetten met wat olie. Dan gaat u de olijfolie in een pan verhitten... en daarin gaat u de, fru de ui fruiten samen met de knoflook... totdat het geheel glazig is. Voeg de uitgelekte broccoli toe en roerbak dit kort mee... Schep vervolgens de hamreepjes door de broccoli... en verwarm dit ongeveer 1 minuutje mee. Aansluitend voegt u de kookroom toe... en de verkruimelde Dennis Blue... en dan blijft u roeren totdat de kaas is opgelost... en er een romige massa ontstaat. Als u dit mengsel in een ovenschaal verdeelt... om en om met de lasagnebladen... dan heeft u dus al de vorm van de lasagne... en blijf staan. Uh, en u eindigt met het broccoli mengsel. Verdeel de geraste kaas over de schotel... en plaats deze in de oven... en dan laat u dit 40 tot 50 minuten gaar en goudbruin worden. Het gerecht is gaar wanneer u met een vork... gemakkelijk er doorheen kunt steken. Laat het gerecht buiten de oven 5 minuten afkoelen... tot eettemperatuur... Het is ook lekker met een komkommersalade. En dan nog een tip voor de vegetariërs. U kunt de ham natuurlijk vervangen door 150 gram gesneden champignons... of een ander paddenstoelmengsel. In ieder geval wensen wij u een smakelijke maaltijd toe. En u kunt dit gerecht uiteraard nalezen op onze Facebook-site Zandvoort Lunch. Nou, ik kan je vertellen, ik heb hem, uh, geloof afgelopen vrijdag gegeten. Deze. En? Jouw. Lekker? Oh. Ja, oh. ja. dat is, denk ik, jij hebt muscle. Jij bent de voorproever, hè? Ja, je ja. vreet je vingers te beeld. Ja, nou. <laughs> en het nee, is helemaal echt. niet zo moeilijk, Oeh, hè? Lekker. Nee, nee, het ja. is lekker. Oh. Ja, dat is wel hmm. wat, hoor. Ik heb een kokkinnetje <laughs> thuis. Oeh. Maar uh, dit was het recept. En nogmaals, ik zeg het nog maar even. U kunt het rustig uh, nalezen op onze Facebookpagina... Uh, www.facebook.com-zandvoortlunch. Goed, nou. Heb jij nog, had jij nog een artiest in het licht eigenlijk, of niet? Ik heb er nog wel één. Oh, nou, doe maar dan. Ja, dat was die Steve Phillips. Die ja, heb die ik Steve inmiddels ook weg, weggeklikt. <laughs> maar de, de, de artiest maar ja. staat er nog wel in. Maar de nou. informatie heb ik even niet meer. Artiest in het licht. Can do nothing I can say you do what you want to go your own sweet way, you'll go your own, own sweet, your own sweet own way. way, you'll go your own sweet, your own sweet, sweet way. Now I can talk to you see it, I can talk. Mark Noffler kunnen zijn. Sterker nog. Sterker nog, Mark Nofler speelt mee zeker. Zeker? Ja, ik dacht ja. het al. Ja, ik dacht het al. Ik denk dat is... Dat kan dus, niet missen, hè? Dat he? kan niet missen. Dat, dat is, dat is zo'n gitarist, dat, daar hoor je gelijk, dat, dat, dat hoor je gelijk Ja, die gewoon. herken je meteen. Meteen, dat ja. is zo geweldig. En dat, dat... vond ik wel wat, wat deze artiest in het licht dan zo leuk maakte... Ja. Um, ja, het, we hebben het hier over Steve Phillips. Die is jarig vandaag. Hij is in Londen geboren op 18 februari 1948. En het is een Engelse blues- en country-muzikant. En hij is dus bekend geworden door zijn participatie in de Notting Hillbillies. En daar speelde hij dus samen met Mark Knopfler en anderen in. En naast muzikanten schildert Phillips heel veel. En is hij een verdienst, verdienstelijk gitaarbouwer... Maar ik vond dit zo'n leuk, uh, leuk detail... Ja. Dat, hij, dat hij samen met, uh, met Mark heeft gespeeld... en dat je dat ook zo duidelijk hoorde. Dus ik nou, dacht, zelf, nou, zelfs de stem. Zat ik even ja, te denken van, nou, dat is Mark Knopper. Ja, leek, hè? Het leek, ja, dat misschien... leek echt twee druppels water zo. Nou, misschien is het Mark ook wel. Ja, dat en dat, dat uh, Steve doen. gewoon het gitaarwerk voor zijn rekening ja. nam. Ja. Uh, trouwens, de ene de jarige van de Sticks, dat was Dennis de Jong... Ja. En die is geboren op 18 februari 1947. Hij is een Amerikaanse zanger, schrijver, muzikant en producer. En hij heeft heel veel hits voor die band geschreven. Waaronder dus het nummer Wat Woorden Beep, ja. Maar ook Lady, Come Sail Away, Mr. Roboto en Don't Let It End. Zo. Dus en dat De Jong, dat schrijf je met een Y. Dat u niet ja. denkt van het is een broer van Luc De Jong of zo. Nee, nee dat nee, niet. Nee, hij schrijft het met een Y. Met die jong zijn... op zijn Engels. Ja. Ja, Engels-jong. Ja. Engels ja, hij is Engels, joh. Ja. Maar goed, door al dat uh, gedoe... Uh, door al die leuke muziek... ...zijn we wel gekomen aan het einde van het programma. Ja... Het ja, is alweer voorbij. Het is alweer voorbij, die mooie ja, zomer. dan oh nee, gaan we weer uh, op oh. naar de woensdag, hè? Ja, woensdag, hè? Ben jij ja. de woensdag? Nee, jij bent de woensdag. Nee, uh, is, een woensdag is een woensdag, gezellig. Woensdag. Ja, ja kun je lekker met beppen en de Beppe. Ja, uh, Beppe. Ja. En uh, we gaan, uh, we gaan uh, veel cultuur doen. We hebben nog een uh, gast in de uitzending toevallig. Ook dat nog. Die gaat ook nog zingen. Nou, het wordt allemaal wat, jongens. We uh, uh, <laughs> krijgen het maar weer druk allemaal. Ja, dat wordt heel leuk. Want uh, binnenkort cabaret, hè? In de kroch. Ja. Ja. En... Uh, Denk eraan, hè. er loopt een uh, actie. U kunt twee kaartjes winnen voor de sportieve dag woensdag. Van Sportviver. Dus ga even naar die Zandvoort lunchpagina. En mocht je in aanmerking willen komen voor die kaartjes... laat dan even je naam achter. En kijk meteen even naar het overheerlijke recept. Zo is dat. We gaan eruit. Dolly, bedankt voor je bijdrage vandaag. Jij ook bedankt, Ruud. En tot woensdag, wat mij betreft. To the life. En jij tot donderdag. Ik ben het donderdag weer. Ja hoor.